Ja, we zijn er weer, Luus. Echt waar? Ja, we mogen. Ik dacht, waar ben je nou? Ja, nee, maar je ik ben er echt zo. wel, ik ben er echt wel. Dus, uh, nog bijna, bijna geïnstalleerd. Even het, uh, het dopje op de microfoon. Ja, want Dan zijn We ruisert weer zo. Luisteraars, een uh, hele goede middag op deze dinsdag. Uh, hoeveel is de 24 november alweer, he? Ja, de vierende, ja? ja, het gaat hard. En uh, we zijn weer gezellig in de lucht, live vanuit de studio... Uh, op onze tolweg hier in Zandvoort. En uh, Jan en aan de andere kant Luus, die gaan weer uh, lunchen noemen voor u uh, proberen... Ja. om het de lucht in te gooien. Alleen, we ja, zitten we in hebben... een beetje beperkt vandaag, heb ik begrepen. Ja, dus. we, het wordt een uitzending met hindernissen... want we hebben geen internet. nee. Nee. En waar zijn we zonder internet? Ja, nergens. Nee. Ja, wel hier, maar ja. Het wordt improviseren. Maar dat gaat lukken, want hier zitten er gewoon twee voor die kanjes natuurlijk. Dat <laughs> Precies, heeft iedereen, toch? Jan. Het gaat zeker lukken. gaat goed. Uh, de dingetjes die we gaan doen, die ga je voorlezen af jouw telefoon. Dus, nou ja. Uh, ja, dat is een beetje klein. We en voor de rest ga ik uh, alleen maar fantaseren. Fantaseren gewoon, dus... Uh, het wordt een uh, fantaseren. Een uh, mededeling uitdeling. met een waarheidsgeholte van 0.0. Nee. Wat we daar gelukkig in gaan gooien, ja. Het recept wat ze gaan doen, ja, dat, dat wordt ook niks natuurlijk. Dat, nee, dat wordt, nee, wordt aanbranden. Ja. Nee, ja, dat, dat is ook niks. Het weer. Ja, ja, wel. We gaan gewoon zeggen dat het heel warm wordt. We, gaan, we eten gewoon... Uh, wat zullen we eten vanavond? Iets makkelijks. Uh, stak, maar ja, wat een goede, mag dat? je oorlog. Ja, altijd lekker, altijd lekker. Niet maar goed, doen. we nou, gaan toch proberen deze twee uur wat uh, toch wel wat gezellige muziek nog uh, de lucht in te gooien voor u. En uh, ach, we hebben van alles een beetje bij elkaar gezocht, komt allemaal goed. Uh, we hebben nog artiesten van de dag, die hebben we wel tussendoor. We hebben ook nog een andere artiest die we vandaag een beetje in het licht gaan zetten. Ja, dat mag wel. hè. Dat, dat mag wel. Dat is onze uh... Corrie van Gorp, die helaas is overleden afgelopen weekend. En uh, dat was ook een van onze bekende. Nederlandse comediennes en zangeressen. Maar zoals gezegd, we gaan ook muziek maken. En dat doen we maar om te beginnen deze. Ja, dat was Rick Ashley. En uh, vanaf deze kant zijn er wel een beetje uh, probleempjes hier... met de uitzending, geloof ik, Luus. Want ik hoor mensen ja. ontvangen het niet gewoon. Op ja, het we, televisiekanaal 40 schijnt wel te ontvangen te zijn. Er, worden ook te, er zijn er wel geluiden. Dus ja, wat moeten we doen? Nou ja, ja. we blijven maar uh, proberen. Ja, Wacht we wachten tot alles weer doen. een beetje goed komt. En uh, ondertussen gaan we wat uh, muziek draaien. Ik weet het anders ook niet. En we proberen een beetje te improviseren hier. En uh, misschien dat alles komt uh, zometeen zoals het hoort te zijn. En uh, nou, het is hier een, een soort battlefield, net zoals uh, Pat Bennett het uh, zingen. Ja. Yeah. En wat zeg je? die lieve luisteraars uh, van deze lunchroom. Dat was Pat uh, Beneter. Love is een Battlefield. En uh, we zitten hier nog steeds een beetje met internetproblemen. Ik weet, uh, wij weten ook niet vanaf deze kant of alles nou echt ontvangen is. Wat we wel een vermoeden van hebben, is als u het uh, tv-kanaal opzet van uh, ZFM. Kanaal 40 is dat uh, hier. Dan uh, schijnen we te horen te zijn... Uh, maar dan, niet via de kabel. Niet via nee. de kabel, dat hopen we dan wel in ieder geval. Want anders staan we in dat luchtledige te kleppen natuurlijk hier. Ja. En muziek te draaien voor, de, voor die viool ja. van die, voor die kat van Oma Willem. Ja, ja, ja toch? Ja, dat en dat is zo niet meer natuurlijk. natuurlijk. Nee. Ja, dus, uh, nou goed, probeer dan even Kanaal 40 op televisie. Daar moeten we te volgen zijn. En dan, uh, ja, we gaan zolang dat allemaal die problemen voortduren, gaan we maar een beetje improviseren. En um, weet je wat, we gaan... Uh... Het is een beetje de helpt de blinde en zo. Ja, sowieso moet je maar bezien. En dan, uh, er is weinig aan te doen. Dus even uh, geduld. Misschien komt alles in deze uitzending nog goed. Zodat we gewoon lekker onze mededelingen kunnen doen... die we van plan zijn. Ons uh, weerbericht, het uh, receptje. Maar het hangt allemaal af van de techniek. En uh, ik heb begrepen dat ze hier uh, boven ons bezig zijn... om het allemaal op te lossen. Dus we gaan maar weer muzikaal verder. Ja, dat waren de hollies met de busstop. Uh, ja, we gaan natuurlijk wel... Uh, we zullen iets meer muziek moeten draaien dan anders vandaag. Want uh, ja, er zijn weinig mededelingen. Ik heb één mededeling sowieso, heb ik hier wel. Want die is gelukkig, die hadden we uitgeprint. En dat is dan de, de nieuwe gemeentesecretaris... die wij hebben in onze gemeente Zandvoort. Uh, Mike... Uh, Pippel wordt vanaf 1 januari 2021 de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Zandvoort. Ze is tot die tijd nog werkzaam voor de werkorganisatie HLT Zamen als consulmanager bedrijfsvoering. Ook is zij local gemeentesecretaris in de gemeenten Hillegom en Lisse. Maaike heeft in haar loopbaan een ruime ervaring opgedaan met gemeentelijke organisatie en bestuur. Pippel kijkt er naar uit om voor Zandvoort aan de slag te gaan. Zandvoort is een bijzonder dorp met grote opgaven en een mooie ambities. midden in de metropoolregio Amsterdam. Ik ben vastberaden om hieraan bij te dragen. Ook burgemeester David Molenburg is blij met de bedoeling van Pippel eh, als gemeentesecretaris. Na een uitgebreide selectieprocedure koos het college unaniem voor de ervaring en kennis die Maike met zich meebrengt. Ik ben ervan overtuigd dat Maike met haar enthousiasme en ervaring. Zandvoort een stap verder gaat brengen in ontwikkelingen en kansen voor onze gemeente die voor ons liggen. Pippel volgt Willem van den Berg op die de afgelopen twee jaar als waarnemend gemeentesecretaris werkzaam is geweest. En vanaf deze kant gaan we onze nieuwe gemeentesecretaris Maaike Pippel heel veel succes wensen. Goed Lus. En dat doen wij ook. Oké. Okay, en nou ga jij opstaan, dan ga jij. Wat ik ziet, we hebben een piano staan, zag ik net. En dan gaat, uh, gaat Lus nu even achter zitten en dan gaat ze even een riedeltje geven. Hier is uh, Lus op de piano. Bye. <laughs> Zijn we zijn er wel blij mee. Je bent ons luus. Oh oh oh oh. Ja, geen internet, ja, maar... geen de piano en ging uh, ja. je, kan je het ook op de violen? Wat is je wel... hoort. Je nee. weet niet wat je hoort. Ja, dat is fantastisch. maar dan kan je toch met de viool, of niet? Ik kan het ook met de viool. Okay. Dat, ik, kan, ik heb ook nog, als het helemaal niet anders nog een soort saxofoon. Oh, oké, okay. nou, we, we zijn op volle voorbereid Ja, we Willen zien het maar net. geen oké. Geen internet, viool? we gaan Luxie, die gooien we er gewoon in. Of wil je de tweede viool? Ja, voor de, komisch, de tweede viool, ja. Jazeker. Als het maar niet voor de viool is. <laughs> uh, even kijken, snelle jellen. Snelle jellen, snelle, jelle. snelle. Snelle heet die snelle. Oeh. De mijne, de mijne, je moet niet overdrijven Het hoeft niet te rijmen, het is goed Je wilde alleen maar Ik wilde alleen maar echt al wat ik wilde ik was alleen maar een praten Je houdt alles in de gaten Ik wilde mij. alleen maar, geloof me ik... ik hoop dat je weet wat je doet Geloof me, doe. Soms net een mens, dan weet die het ook niet En lijkt het soms net alsof ik de dag waarop ik bij hem Kwam heb mijn vragen voorbij weggerend En soms zegt hij weet je, wat je wel wat als je zus wat dan, dan zo Ik ben vast weer vervelend en weet het zelf ook Maar ik wilde alleen maar geloof me Alleen maar Ik hoop dat je weet wat je Geloof me, ik weet wat ik Papa heeft nu wat papa heeft Gelezen, papa heeft nu... papa heeft wat, papa heeft wat, papa heeft wat gelezen. There's the crowd Papa, you feel a papa, feel a en Thomas Akra was dit. Uh, papa heeft het uh, weer wat gelezen, heet het nummer. En uh, we gaan, uh, ja, we zijn ze in afwachting of alles hier nog een beetje goed gaat komen. Met ja, vindt, uh, ik heb, ik heb nog wel iets uh, wat, wat leuk is. Een beetje een uh, festiviteit. Oh, ja. Uh, Haarlem uh, bestaat uh, 775 jaar. Oké. Okay. Uh, feest in Haarlem uh, was het uh, gisteren. De stad aan het Spanen viert uh, 775 jaar geleden de stadsrecht heeft gekregen. Het had een ongekend feest moeten worden met grootschalige evenementen. Maar helaas gooide uiteraard de coronacrisis route in eten. En toch mag het de pret niet drukken, vindt de organisatie. We zijn heel positief ingesteld. We hebben vooral gekeken naar de dingen die we wel kunnen doen... En dat is een mooi programma geworden... vertelt Hans Goes... coördinator van de festiviteiten. Zoals iedere verjaardag van de stad... zullen ook vanmorgen de stadsrechten worden onthuld... in het Noord-Hollands archief. En normaal gesproken gebeurt dit... met zo'n uh, 100 aanwezigen... en is er een enorme taart met stadswapen. Dit jaar doet burgemeester Wiener... de onthulling met 30 genodigden... en de taart is dan ook een stukje kleiner. Maar desalniettemin... Daarna gaat de burgemeester een hele tour door de stad... voor de diverse openingen en festiviteiten... in het kader van 775 jaar Haarlem. Zo zal hij onder meer met een aantal scholieren... de aftrap van een aantal geschiedenisroutes door de stad... opent hij de tentoonstelling Haarlem en Holland in de bavo en overhandigt hij de zigzagboekjes van het project Haarlem en ik. De Haarlemers vanaf april hebben die Haarlemers vanaf april hebben gemaakt aan het Museum Haarlem. Dus eigenlijk uh, genoeg te doen eigenlijk nog wel, toch? Ja. Faceprogramma. Feest, Niet zomaar voorbij. 775 jaar Haarlem is best wel lang. Zeker wel. En uh, wat ik het mooiste vind, is dat jij vanaf zo'n klein telefoontje kan aflezen. Ja, vind ik zelf ook wel knap. Ik heb ja. al twee brillen op. Ja, twee brillen, oké. Okay. Ja, ja, dat is voor echt kleine... Dus nu mag je mijn is ook nog bij hebben. Hoor. Oh, oké. Okay. Ja, ja, nou, als ik hem nodig heb, geef ik hem. Oké, okay, anders heb ik nooit op de, we hebben nog een wc-bril op een Wc-bril. Ja, een Wc-bril. Wc-bril. wc, -brillen. wc, -brillen. wc, -brillen. wc ja. Dankjewel, dus. <laughs> En uh, u heeft het waarschijnlijk niet gehoord, maar een sprongetje en een juichje hoorden wij zojuist van onze. Luus, heb je het nu wel weer? Ja. ja Ze heeft er internet, zie ik. Of wel? Valt de weer uit? Nee, nee, nee, toch? Nee, nee, nee. Nou, het ik. gaat toch allemaal goed komen weer? Nee, het zie je gaat wel? helemaal goed komen. Ja, ja. We zijn zo optimistisch gebleven, dat heeft gewoon geholpen. Ja, vervolgd. we gaan gewoon lekker. En maar... als het goed is zijn we weer op alle mogelijke manieren te beluisteren. Gelukkig, dat vinden we altijd leuk, als onze luisteraars een beetje getuigen zijn van onze uitzending. Uh, we gaan een artiest van de dag doen, zoals we dat doen dus voor vandaag? We hebben er eigenlijk twee, maar we beginnen met eentje. Ja, we beginnen, want die, ja, ja, het is ook weer een droevig iets, maar wel uh, leuke muziek altijd gemaakt. Ja, dat is uh, Grant, uh, Grant de Forsyth. dat was een Brits duo. En dat bestaat uit echtpaar Dominique Grant. Die is 21 augustus, 1949 geboren en 18 november, dus afgelopen week, overleden. En Julie Forsyth, dat is 4 april 1958. Dat was een dochter van een Britse TV-persoonlijkheid van Bruce Forsyth. Uh, Grant en Forsyth waren van oorsprong beide een lid van de Britse popgroep Kais and Dolls, die voornamelijk succesvol was in de jaren 70, begin jaren 80. De groep Kais and Dolls viel in a uit uiteen, waarna Grant en Forsyth een duo vormden. Zij verkregen nog enkele hits met country nummers in de jaren erna. Forsyth schreef en componeerde daarnaast het nummer Go voor de Schotse zanger Scott Fitzgerald. Pserril behaalde een tweede plaats mee op het Eurosync Festival 1988 achter achterwinneres Celine Dion. Na een zeer spannende puntentelling, is straks één punt verschil. Was dat de uitslag daar? Ja. Forsythe en Grant verzorgden beiden naast de Cijfer van Jikso, de achtergrondzang. In 2011 vierden Grant en Forsyth hun 25-jarige jubileum. Net als in 2013 waren zij uh, samen met hun dochter Sophie Current een van de gastartiesten tijdens de toppers in Concert 2017... de uh, Wild West Thuis Best Edition in de Arena... Uh, we gaan wat nummertjes draaien en hebben we zo gedaan. We gaan eerst gaan we dan de Keijsend Oost doen. En daarachter doen we dan, want ze zijn verder gegaan natuurlijk... als Quentin Forsyth. Eerst doen we nog het uh, nummerje van... En weet jij dat ze ook heel lang in uh, Nederland hebben gewoond? Ja, klopt. Ze waren ook ze hele ze goede... Waren, ze ha, had ik in... Vrienden van uh, René Froker waren heel veel in Nederland. En uh, ja, eigenlijk weer veel te vroeg overleden. Nou. Dus eerst gaan we even de Keijsend Os doen.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 their emotions The corners of Kentucky, taller than a California redwood tree, richer than a 49er, a minus striking Achter, achter en volgens twee keer achter zo eventjes de aandacht voor de artiest van de dag en dat uh, was, eerst was het uh, Kruisendols en de tweede dat was de nieuwe formatie van hem toen en dat was dan de Grant Forsyth. Uh, zometeen gaan we nog een andere artiest even in het licht zitten. We gaan eerst verder. Uh, gaan we even naar de Karwas? Of had jij wat uh, te belgen? Nou, dus? ik, er is weer gesteggel ja. over het. Uh, nou, kom op wat stuk... je verhaal de luisteraars leggen met één. Misschien wel twee aan die uh, Ja, wie weet. Ik bedoel, er is weer gesteggel over het circuit van Zandvoort. Want een groot deel van de provinciale staat is zeer teleurgesteld over de ontheffing. die de provincie wil verlenen aan het circuit Zandvoort. voor de plaatsing van. Een fundering met asfalteringsbrokken. Daar komen in de toekomst tijdelijke tribunes op te staan. Het, het asfalt ligt er al en gedeputeerde Esther Rommel... wil daar nu achteraf een vergunning voor, voor afgeven. Er zouden geen uh, natuurvriendelijke uh, alternatieven zijn... maar milieuorganisaties bestrijden dit ten stelligste. De asfaltbrokken die afkomstig zijn van de reconstructie van de racebaan voor de toekomstige Formule 1 races, hebben al veel stof doen opwaaien. De milieuorganisaties kaarten eerder aan... dat in de brokken giftige delen zouden zitten... maar dat bestreden het circuit en de gemeente Zandvoort. Toch blijkt er een ontheffingsvergunning op de natuurwetgeving nodig te zijn... die de provincie nu alsnog wil verlenen. Uit onderzoek dat is uitgevoerd in het opdracht van circuit Zandvoort... zelf zou blijken dat de asfaltbrokken... ...de beste oplossing zou zijn voor de ontwikkeling van de natuur. Er wordt ontheffing verleend voor, uh, voor het verstoren van het leefklimaat... ...van de rug, streep, pad en daar is. En bovendien zou de fundering voor een tijdelijke tribune... ...bij grootschalige evenementen als de Formule 1... ...van groot openbaar belang zijn. De Omgevingsdienst die voor de provincie de vergunningen moet toetsen... ...stemt daarmee in... En volgens gedeputeerde Esther Rommel moet je op de specialisten van de omgevingsdienst vertrouwen dat dat dan ook zo is. Uh, een meerder, uh, meerderheid van de staatsleden van de PvdA, D66, GroenLinks, de SP, CU en de Pvd, de Pvd zet daar grote vraagtekens bij. Wie zit er nou in het bestuur? De overheid of een commerciële instantie? Vraagt Michel Klein van de ChristenUnie zich tijdens de commissievergadering af. Erik Smaling van de SP noemt het één groot drama... en GroenLinks-Statenlind, er vraagt waarom er geen externe deskundigen zijn ingezet... om de toch benoemde alternatieve goed te onderzoeken. De milieuorganisaties hebben nog juridische procedures lopen... over de kwestie van de afspantbrokken waarop tijdelijke tribunes bijgeplaatst kunnen worden. Ze denken voor een meervoudige rechtbank aan te kunnen tonen dat groot openbaar belang voor deze fundering niet aan te tonen is... en dat de ontheffingsvergunning niet stand zal houden... bij toetsing van de Europese richtlijnen hierover. Dat is alleen voorbehouden voor kustverdediging. De kolenmijnen in Duitsland, de mainport van Rotterdam... of het waterreservoir in Spanje, stelt Hobo van natuurbelang. Gedeputeerde Esther Rommel wil lopende deze juridische procedures niet veel kwijt. De rechter zal het verder bepalen of de procedure goed is verlopen. De provi Provinciale Staten nemen half december een besluit over de ontheffingsvergunning en Partij voor de Dieren heeft al een motie aangekondigd. Het blijft maar het rond. Het gaat rond, wat Hoe lang is. duurt dit al en hoe lang blijft dit nog duren? Vraag je dan een beetje. Ah, nou, misschien ja. tot de race geweest is en ja. dat is klaar. Maar ja, voor, wij hebben tenminste nog steeds wat te melden. Dat is altijd wel leuk natuurlijk. Alleen laat eens een keertje een goede oplossing voorkomen. Want uh, dit zijpot uh, maar door. Ja, zeuren om het zeuren denk ik. Zeuren om het zeuren. We gaan de auto even wassen. Laten we dat maar doen. Ja. The call I can't wait till it's Zo, hij is dus de auto, dus Kar was. Hij is even erheen geweest. Hij blinkt weer. Hè? Heerlijk. Dat is altijd een fijn nou. Kan je zo het squee op? Je zal nou ja, zelf wel met je thuislangetje naar buiten moeten. Hè? Met dit weer. Hè? We gaan nu een beetje naar het einde van de eerste uur. En dat gaan we doen met een uh, oudje van Frans Halsema voor Haar. Zij verstaat de kunst van bij me horen.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 Verder leven schuilomt bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Zij is meer dan deze woorden ze. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. Wie weet een wonder uit te leggen en een wonder draag ik met me mee.